Goedemiddag, ik ben Dilke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. EU-landen moeten verplicht minder gas gaan gebruiken. Ze moeten hun verbruik met 15% terugschroeven. staat in een noodplan van de Europese Commissie... waarmee we de winter moeten doorkomen als Rusland besluit de gaskraan dicht te draaien. De landen moeten hun bedrijven zover krijgen dat ze overstappen op duurzame energie. En ze moeten ons als inwoners stimuleren om de airco minder hard te laten blazen... korter te douchen en de verwarming minder hoog te stoken. Politiemensen zijn boos over de vrijlating van Frank Masmeijer. Die oud-televisiepresentator zat in een gevangenis voor cocaïnesmokkel. En hij heeft gratie gekregen. Hij is vervroegd vrijgelaten. Bij de politiebond snappen ze er niks van. Met name de, de regisseurs die momenteel druk aan het werk zijn al jaren in de, in de cocaïnehandel. Nou, die, hebben hier echt, die waren echt onaangenaam verrast. Ze wisten ze het niet. Het is niet bekend waarom Masmeijer gratie heeft gekregen. Eigenlijk moest hij nog anderhalf jaar zitten. Over een kwartier stappen de renners op de fiets voor de 17e etappe van de Tour de France... En liefhebbers van James Bond zien aan het einde een bekend gebied voorbij komen, vertelt onze verslaggever. De slotklim klim gaat dan naar de Peragude, dat is uh, de derde aankomst al deze tour op een vliegveld. Na Mesjeve en Maanden, nu dus Peragude. Dat vliegveld waar we op aankomen is bekend van die uh, James Bond film, Tomorrow Never Dies. Dus ja, we hopen dat er vandaag net zoveel actie in zit als in die film. De afgelopen dagen was het hartstikke warm voor de renners, maar inmiddels is het een beetje afgekoeld. Ja, en vandaag is het op sommige plekken nog tropisch warm na een tropische plaknacht met temperaturen boven de 20 graden. Een hart van Nederland vroeg mensen op straat of zij een beetje konden slapen. Ik ga niet slapen. hitte, hitte, hitte. Ja, was het te warm? Ja, hete warm. Al was het niet voor iedereen draaien en plakken vannacht. We hadden wel een uh, ventilator aan, maar uh, het was oké. Okay. Ik, ik ben lekker ontspannen op bed gaan liggen en ben zo in slaap gevallen. Vanochtend heb ik even de deuren tegen elkaar opengezet, en gisteravond uh, ook. Dus uh, ik heb prima geslapen. Het weer in het noorden en oosten is het nu nog zonnig en tropisch warm boven de 30 graden. Vanuit het westen trekt het steeds meer dicht, daar is het al wat koeler. Later vanmiddag en vanavond kan het gaan ommeren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de afsluitdijk, de A7 Hoorn-Herenveen. Bij Brezandijk 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op, vanuit Herenveen naar Hoorn, bij den Oever 3 kilometer file. Met een kleine 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. nu ZFM luncht. We luisteren plezier met muziek en informatie. weet wat hier leeft. Dit is ZFM. See all obstacles in my way Gone are the dark clouds that had me blind It's gonna be bright Welkom terug voor de tweede uur lunchroom op deze prachtige woensdag. When your legs don't work like they used to remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your Be loving you till we're 70 And baby my heart could still for less Show me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 ...begonnen met Johnny Nash... ...I Can See Clearly Now... ...en Ed Sheeran Think Outland. Lezen over homoseksualiteit... ...in de kunst. Reis mee met Ariana Delighiani. Langs kunstwerken... ...die de bewogen en woelige geschiedenis... ...van homoseksualiteit afbeelden. Hoe ging men om... ...met homoseksualiteit... ...en hoe zien we dat terug in de kunst? Graag vooraf aanmelden via de website. Zondag 24 juli... ...in de blauwe tram...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 beter zo. Maar we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 geboren in 1977, is een Amerikaanse singer-songwriter en gitarist die in Montana woont. Na afbreken van zijn studie op de Barclay College of Music verhuisde hij in 1997 naar Atlanta in Georgia, waar hij zijn talent doorontwikkelde en naam begon te maken. Zijn eerste albums, Room for Squire of Heavy Things, verkochten goed. Hier is John Mayer met Last Train Home. King of Life van de Dire Straits. Ieder jaar opent een hemelvaartsdag de huizenortstenpost De Rotonde in Zandvoort. Deze extra post is alleen open in de zomermaanden... en sluit op 4 september. De post is geopend op werkdagen. Van 12 tot 6 uur. En op feestdagen in de zomer. Met het openen van de post kan de drukte in de zomermaanden worden opgevangen. Op de post zijn huisartsen en assistenten aanwezig om spoedzorg te verlenen. Kom dus alleen naar de post als uw huisartsenzorg nodig heeft en niet kan wachten tot de volgende dag. Betaling kan ter plaatse contant worden voldaan. Er wordt een factuur meegegeven voor het indienen van de kosten bij de zorgverzekeraar. De posten is te bereiken per voet, fiets, trein en auto. Het adres is Strandweg 2A. Telefonisch bereikbaar 023 5714445 023 57 1, 4, 4, 4, 5. En ik ga door met Walking on Sunshine van Katrina en The Waves. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM. I've been dreaming. Het Pride, Zandvoort Museum. Vanaf 1 juli tot en met 7 augustus. Geopend van woensdag tot en met zondag 11 uur tot 5 uur. De toegang is 5 euro per persoon. Museumpas is gratis. Flow Memories on the Beach. Buitenexpositie Boulevard de Vauvage. Vanaf 1 juli tot 5 augustus. Toegang gratis. Car Art, Zandvoort Museum... Vanaf 1 juli tot en met 9 oktober. Geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5. De toegang is 5 euro per persoon. Museumkaart is gratis. Zomerexpositie Heilige met Passie. sint Agatha kerk Zandvoort. Vanaf 10 juli tot en met 18 september. Geopend van woensdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 uur. De toegang is gratis. Audiotour Buitenbeeldenwandeling. Liefhebbers van kunst kunnen genieten van een gratis audiotour... langs 32 kunstwerken, verspreid in Zandvoort. De audiotour geeft achtergrondinformatie over de individuele beelden en hun makers. In combinatie met het beeldenrouteboekje wordt er een schitterende inzicht gegeven in de openbare kunst in Zandvoort. Vanaf de start van de beeldenroute bij het Zandvoort Museum... leidt de beeldenroute wandelaars langs 32 van hun mooiste kunstwerken... Deze werken staan verspreid door Zandvoort in het oude centrum, langs de duinen, in woonwijken en op de boulevard. Hiermee wordt niet alleen kennis gemaakt met kunst in de openbare ruimte, maar ook met de diversiteit die Zandvoort brengt. De Beeldenrouteboekje is te koop bij het Zandvoort Museum. De audiotour Beeldenroute Zandvoort van het Zandvoort Museum is ingesproken door Daniel Onk en is te beluisteren via Spotify. Voor meer informatie over kunst in Zandvoort... kijk op www.visitzandvoort.nl-kunst-en-cultuur-Zandvoort. De audiotour is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zandvoort... in samenwerking met Zandvoort Marketing en het Zandvoort Museum. Als Elton John met 'I'm Still Standing. Op vrijdag 2 september, zaterdag 3 september en zondag 4 september komt de Formule 1 terug naar Zandvoort. Een wereldevenement dat niet alleen een enorme impact heeft in de racewereld, maar ook in onze gemeenschap. Dit jaar komen er in de raceweekend circa 105.000 racefans per dag naar Zandvoort. Als deze allemaal met de auto het dorp in willen, zullen er flinke opstoppingen ontstaan op de enige twee toegangswegen en in het dorp zelf. Ook zijn er niet voldoende parkeerplaatsen in het dorp om bezoekers en parkeerplekken te gebieden. Alle beschikbare plekken zijn hard nodig voor bewoners, ondernemers en de organisatie. Daarom is ervoor gekozen om het toegangswegen af te sluiten voor verkeer dat geen bestemming heeft in Zandvoort. Alleen door het zo te regelen kan een klein dorp als Zandvoort dit grote aantal bezoekers ontvangen... en tegelijkertijd het gewone leven voor de inwoners zoveel mogelijk door te laten gaan. Bezoekers worden gevraagd om lopend met de fiets of met het openbaar vervoer naar Rosdorp te komen.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 Hanneke Groenteman, Nederlandse journalist en televisiepresentator. En Hanneke is geboren in 1939 en die wordt dus vandaag 83 jaar. Dan hebben we Carlos Santana, een Mexicaanse gitarist. En Carlos is geboren in 1947 en die wordt dus vandaag 75 jaar. Hij werd bekend met Santana, de band die zijn achternaam draagt... en succesvol is sinds het eind van de jaren 60.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 Samba Pati. Tijd weer ZFM. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Don't Stop Me Now van Queen. En ik sluit deze uitzending af met de Kikkie D-band I've Got The Music In Me.